De files Rickmerstaze. Begin begin op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoeverlaken. 22 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug 8. A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk 11 minuten. En de laatste is de A58 Tilburg-Eindhoven bij de Brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 7 minuten. Het zijn weer extra voordelige weken bij Dekenmarkt. Met deze week.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 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentin. De 5-3-jaar ochtend. Yo, voor de 19e van februari. Het is 1 over 7. Dit is de ochtendshow met Daddy Swims. En Towns and I. Radio 5 3, 8, De jonge mensen die luisteren kunnen beter stoppen met luisteren en aan de slag gaan. En er nog een kind bij maken. Dat zou wel harder uh, zijn. Wekker uit! Dit is de 538 Ochtendshow. We will fire. En Tones en dit, dit, dit is. De 538 Ochtendshow. En gone, gong, gone. Daarmee is het 4 minuten over 7 geworden. En zijn wij inmiddels aangekomen in deel 2 van deze Radioshow. Uh, dit programma dat jou overigens nog een vakantie op kan gaan leveren. Want het zijn de zomerweken op 538. Hoe laat gaan we dat doen? Uh, dat is nog niet helemaal bekend. Dat hangt er een klein beetje vanaf. Uh, uh, hoe, waar hoe, hangt dat een hoe? beetje vanaf? Nou ja, we hebben nog wat dingen uitstaan. Ja, <laughs> en, uh, of er wordt opgenomen of er bepaalde mensen wakker worden. Echt waar? Ja. Wat een professioneel programma ja. ja, de, de redactie ja. zit daar bovenop. Dus, uh, ja, maar ik zou lekker blijven luisteren. Ja, dat nee, sowieso. We kondigen het ruim van tevoren aan wanneer jij hier kans maakt op een, op een reis. Maar weet zeker dat voor tien uur die vakantie wordt vergeven. En jij dus uh, wellicht uh, voor tien uur hoort. dat jij een mooie vakantie wint naar Bulgarije. of Ibiza, of Creta, Italië, Portugal. Geweldige bestemmingen die op het rad staan. Uh, dan even heel iets anders nieuws voor vandaag. Mellen van het Woud eindigde bij de finale van de 500 meter shorttrack net op boven zijn Broer Jens op plek 2. Na afloop vertelde hij dat zijn broertje een belangrijke rol heeft gespeeld bij deze prestatie. Elke dag reed hij hard en ik kon er elke dag achteraan. Elke dag wist ik dit is het, dit is het niveau wat ik nodig moet hebben om in deze finale wat te kunnen doen. En het heeft gewoon lang geduurd. En ja, nu betaalt het uit. Maar de weg er naartoe is misschien mooier dan het medaille. Ja, fantastisch. Uh, de broertjes van het Woud, allebei in de prijzen gevallen gisteren. Uh, het zilver en het brons gingen naar de Firma van het Woud. Zo heb ik gisteren een paar keer de uh, Ja, De Firma van het Woud. Acteur Teun Kelboer die legt op zijn Instagram uit. wat de reden is dat hij is gestopt met de serie Sleepers. Hij stapt eruit. En dat heeft alles te maken met de giftige sfeer daar. Nu was de samenwerking vanaf het aller, allereerste begin al vrij bevredigend voor mij. Maar Waarmee manipulatie, leugens, uh, gaslighting, verborgen agenda's en verborgen motieven de boventoon voerden. Waardoor er voor mij een zeer giftige situatie is gecreëerd. Er zijn namelijk echt uh, uh, heel veel grenzen over gegaan. En ik moet mezelf daarbij in bescherming nemen. Ja, het is een beetje een gek verhaal van deze. Ik snap eh, je. Nou... Ken je die, die, die serie Sleepers? Nee, ken ik niet. Fantastische Nederlandse uh, serie. Met Robert de Hoog toch? Dat is een geweldige ja, Het is film. echt een geweldige maar het is een een serie. Beetje een beetje mokra achtig ja. Nou, ja, ja, het is uh, zware criminaliteit. Maar echt zware criminaliteit. Ja. Veel, uh, veel doden. En die, en en die Robert uh, The Hoog? Robert The Hoog, ja. ja. Ja, die speelt fantastisch. En hij speelt ook geweldig. Maar wat is hier gebeurd dan? Dat hij heeft besloten ja, om... Uh, want hij, het zijn nogal ja, aantijgingen. Het is, is niet een keer op uh, een, een godsverdomme op te zetten. Maar dit, is nee, wel, ik, dit ik, lijkt ik, wel echt vele malen erger. Ik las op zijn Juice-kanaal dat er bonje zou zijn... tussen die Robert de Hoog en, en die Teun Koubou. Dan dat die, uh, ja, dat die Robert de Hoog misschien de, de rol van die Teun... niet goed genoeg vond. Of dat hij hem zelf, zelfs wilde hebben. Of dat uh, een hoop gedoe onderling. Okay. Maar als Bye. ik al die ingrediënten hoor... is het dat de serie op zich ook weer. Maar vind jij dat als iemand dit zegt... Weet je, de, vind je dat hij gewoon man en paard moet noemen? Van joh, dit is er gebeurd. Nou, je krijgt nu dit, natuurlijk, wat Iedereen heeft, gaat nu op onderzoek uit. Iedereen wil weten ja. wat er gebeurd is. Dus vroeg of laat gaat hij zal een keer achter zijn van zijn tong moeten laten zien. Want ja. je kan niet een serie uitstappen. Of je moet zeggen, ik had het er niet naar mijn zin, ik ga wat anders doen. Of je zegt, uh, uh, van nou, dit, is, dit speelde er en daarom ben ik ermee gekapt. Ja, en Robert Hoog is ook de bedenker van deze serie volgens mij. Grotendeels uh, ja, ja, ja, ja. In, de, in de productie ook. Dus ja, daar zal dan wel iets mis zijn tussen die twee. Maar is hij te veel in zijn eigen rol gaan geloven, die Robert Hoog? Ja, dat dat, zou, hij, een ja. beetje, dat ja. hij echt een beetje de bad guy is geworden ook. Ja. Nou ja. Als je dit zo hoort, dan gaat het er bijna op lijken. Ja, dit komt ongetwijfeld komt dit uit. Er is natuurlijk vast een medewerker die straks gaat vertellen... van nou ja, dit is wat er speelde en uh, daarom is hij eruit gestopt. Ja. ja. Maar, uh, jij zegt een aanrader, die serie. Ja, nee, absoluut. Dat is een fantastische serie. Uh, en dan een iets wat ongemakkelijk moment... in het tv-programma Tijd voor Max... van afgelopen maandag. Het duo uh, BNR... die sloot de uitzending af met een live-optreden. En Maarten van Rossum die was ook te gast. Het is Banner, is het, hè? Niet is het Banner? Ja, ja. ja ik weet ben... Oh ja, Banner. Ik denk <laughs> <think laughs> al, BNR is <laughs> dat nieuwe of zo. Is het Banner, ja? Ik ken banner. ik ken banner niet, nee. En die hebben ook een, uh, een hit met uh, Miss Montreal. Oh, dat is die Banner? Ja, banner. ja die Banner. Ah, ja. Ja. Nou, die waren bij uh, Tijd voor Max. <laughs> Jij bent een boemer en zo. Jazeker, ik geef het om, ik ja, geef gif toe. Uh, die waren bij Tijd voor Max, maar uh, ze leek, uh, of, tenminste, Maarten Verrossem leek even vergeten dat zijn microfoon nog aanstond. En hij was ja, niet zo heel erg enthousiast over het optreden. Dit moment, jouw moment, your moment. Woe! Woe! Dank jullie wel allemaal, dank ook voor het kijken en heel graag tot morgen. Ja, dag allemaal, tot morgen. Malle <laughs> Samen met het hele land van Groningen tot Vlissingen, van Tessel tot Maastricht. De nacht is lang voorbij. Ja, die... Want daar is op dit moment code geel van kracht in verband met de sneeuwval. En dit is muziek van Tyo Cruz. Of zoals Maarten van Rossum zou zeggen... I came dance, dance, dance, dance. I hit the Give me space for both my hands, hands, hands, hands. You, you. Cause it goes on and on and on. And it goes on.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 Het show waar kwart over zeven inmiddels op de klok staat. En het uh, ja, uh, donderdagochtend is geworden. En we zometeen iemand op vakantie gaan sturen. Leuk. De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 8 drie, show vraagt zich af. No. Wat is deze week eigenlijk? De Dance Smash? Oh, dat is een goede vraag. Die je niet met uh, Reinier Zonneveld is dat die plaat van Gordo. Oh, ja. uh, loco Loco heet die. Jij bent nog wel enthousiast over die plaat, geloof ik. hè? de hit. Ja, meen je dat? Ja, 100%. Is dit de zomerhit, ja? Ja. Nou, noteert u even lekker op tijd, dus. Loco Loco. En het is wel fijn ook dat we die dat, uh, hit dan hebben tijdens de zomerweken natuurlijk. Hé, hey, uh, de man die al jaren onze huiskamers binnenkomt denderen... samen met meester Frank Visser... die uh, ja, straks ook nog een andere rechter gaat begeleiden...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 Ja, ja Maar zit, ja, jij, uh, zit jij op de ja, Olympische jullie... Spelen nu? Ja, ik heb op de Olympische Spelen, jongens. Ik ben wakker geworden net ze met de wekker, voor jullie, uh, in Milaan. Dus uh, ik ga vandaag naar de, naar de 1500 meter schaatsen, heren, oh. op, uh, op mijn verjaardag. Dus dat, daar, daar dat, dat ik me enorm op. <laughs> <met. hierp> oh, oh, oh, oh. oh, jullie zijn al lang wakker, Maar ben jij zo'n sportliefhebber, Victor? Ik ben ik ben zeg maar rustsport gek. Alles wat uh, beweegt, ook dames uh, dat, uh, <lacht> uh, dat dat kijk ik. Als het... Wat? Ja, nou, alles wat ik nu zeg gaat natuurlijk. Maar, ja. Nee, maar Alles wat beweegt, dat klinkt ook gek natuurlijk. Ja, precies. En ik wou ja. ook al zeggen, alles met een bal, kijk ik. Maar ja, dat kan je ook niet zeggen. Ja, wat hebben we hier weer in een lastig pakket gemanoeuvreerd? Dat was helemaal niet onze bedoeling. Tot la laatst, binnen Tien minuten, tien seconden. Ik zie je nou hoe dat werkt. Ja, jammer is dat. Nou, we beginnen even op ja, opnieuw, jammer. Victor. Jij ja, bent een sportliefhebber, ja. dat wist ik helemaal niet, Victor. Ja, dat klopt, jongen, Tim. Nou, kom hier langzaam, nee. <laughs> Oké, <Okay>, nou. <laughs> uh, Dit gaat niet meer goed komen, hey, ben ik bang. Jawel, hoor. Jawel. Maar vertel, wat, je, wat spreek je zo aan aan, aan aan in dit geval de Olympische Spelen? Wat vinden ze nee, dan? Maar ik, ik, heb, ik heb ook in. Uh, ja, dit is pra praat weg, natuurlijk over 1922. Maar ik ben begonnen op televisie als, als uh, sportpresentator. Ik heb een tennisprogramma gepresenteerd. De Formule 1. Uh, noem maar op allemaal. De, de, ook bij SBS. Dus je moet er gewoon de boeken in. Meen je dat nou? Het is echt heel grappig dat je dit zegt. Maar dit was me toch wel Welke ontschoten. sportprogramma's dan precies? Um, Het uh, tennisprogramma waarmee ik in, denk ik, 19...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 En Daar was... hebben wij samen... Ja. <laughs> <daar> <laughs> hebben wij toen uh, jarenlang de Formule 1 gepresenteerd. Toen Robin Doornbos en, uh, uh, en Christian Albers een stoeltje hadden in de Formule 1.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 Ik, ik ben wel ook al mijn hele leven helemaal schaatsgek. Um, uh, ik heb met mijn vader vroeger al ging ik naar de ijsbaan in Deventer... waar Hilbert van der Duim het rondje oversloeg zeg maar, en struikelde over de vogelpoep. Oh ja! <laughs> die, die tijd. Um, en dan hield mijn vader echt met zo'n boekje op de tribune alle ja, tijden ja, ja. bij...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 Dankjewel jongens. Jullie ook allemaal een fijne dag. En, tot snel. en op mijn goud, hè? Ja, op mijn goud. We vol. Oi, Oi. Victor Brand, jarig vandaag. Mag uh, 55 kaartjes uitblazen op de taart. Nou, zou je hem niet geven, nee. toch? Nee. Nee. Hij vindt is jarig vandaag, voor mijn gevoel. Katja was er ook al jarig. Ja, dat klopt, ja. Er zijn al twee, hè? Ja, dat zijn er twee. Ja, we kinderen, maar er zijn er natuurlijk altijd mensen. Ja. Zijn er heel veel, ik weet zeker, ja, we... er komen nu heel veel appjes van luisteraars... die zeggen, ik ben vandaag ja. ook jarig. Ja, ja dat het, gefeliciteerd alvast. Ja, precies. Nou, met deze ook opgelost. Dit is muziek van Kaigo in de ochtendshow. Stel de show. I'll turn the lights back on now, watching, watching, as the credits all roll down and crying, crying. You know a playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame. While wilted we'll roses filled the stage and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, me on the show it came on We used to have it all but now our curtain call. so hold for the applause Oh oh, oh, oh. and way back 538 om uh, vier minuten voor half acht. Goedemorgen, dit is uh, de ochtendshow Show met het laatste nieuws onderweg. En Esther die weet al wat erin zit zometeen. Zeker, ja wat een gouden plak op de Olympische Spelen nou eigenlijk oplevert. Als je hem omsmelt of... Uh... <laughs> <Nee>. Je krijgt <laughs> dat, een bonus. Dat er meer zo. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1 Zoek je zonnebril. 2 Fix je vrije dagen. Wel je beste vriend of vriendin. Want deze weken zijn de 538 Zomerweken.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 Weten wat je wel of niet moet doen als je start? Meld je aan voor het webinar Start Eigen Bedrijf op kvk.nl. Kvk, hou vast voor ondernemers. Ja, Goedemorgen, in het midden en zuiden van het land geldt code geel... vanwege de gladheid door sneeuw vanuit het noorden en uh, wordt het vanmiddag droger. Uh, de zon die gaat zelfs even doorbreken op sommige plaatsen... en het wordt 6 graden maximaal. En dan een overzicht van de files, Rick Marstandi. Ja, goedemorgen, begin op de A1, Apeldoorn, Amersfoort... bij Hoeverlaken 7 minuten. A20, Hoek van Holland, Gouda, bij Moordrecht, 7. Dan de A27, Breda en Gorken bij Werkendam, 8 minuten. A27, Gorken, Breda, bij Oosterhout, Zuid, 11. De A30, dat is de laatste, Barneveld, Ede bij Lunteren. De afrit is daar afgestoten, komt door asfalteringswerkzaamheden. En de vertraging, 9 minuten. 2 over half wacht. dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lezen vanochtend door Esther. Goedemorgen. Goedemorgen. Vakbond CNV maakt zich zorgen over mensen die in de toekomst arbeidsongeschikt raken, want die krijgen veel minder geld dan nu. De bond roept het kabinet Jetten op om de plannen niet door te zetten. En in een bar in Australië hingen posters van Poetin, Trump en Netanyahu in Nazi-uniformen en dat mag niet. Een hakenkruis was al verboden, maar de regels zijn strenger geworden na de aanslag op Bondi Beach. Volgens de eigenaar van het café was het een antifascistisch statement. En zoals jullie misschien niet weten... het is alweer de 14e dag van de Olympische Spelen. En Nederland is een plekje gestegen op de medaillespiegel... van de Olympische Spelen en staat nu vijfde. En dat is te danken aan de twee shorttrack-medailles... van de broers Melle en Jens van het Woud. Okay. En ik dacht misschien even een goed moment om eens uit te pluizen... wat een Olympische medaille nou eigenlijk oplevert. Naast natuurlijk eeuwige roem, hè? Ja, ja, ja, Nou, in Nederland betaalt NOC NSF aan een individuele sporter... 30.000 euro voor goud. ja. 15.000 voor zilver en 7.500 voor brons. Oké, okay, jij In... zegt even eeuwige roem. Ik denk dat dat onwijs meevalt. Nee, dat denk ik niet. He? Weet jij nog wie er vier jaar geleden goud heeft gewonnen? Met je eeuwige roem. Of zilver. Geld, geld, Nu stelt de 1.500. Jazeker, zes... en de spelen daarvoor ook. Maar, ja, maar, bij de, maar, maar even geroemd vind ik echt. Weet je wel. Uh, het WK of het EK 88. Nou, dat, nee, maar dit is toch het hoogst haalbare in de sport. Ja, maar het is niet zo dat je de rest van je leven daarop kunt teren. met sponsorcontracten en al dat soort dingen. Kijk, nee. in Amerika wie je daar goud, ben je gewoon de rest van je leven ben je gewoon financieel onafhankelijk. Nou, is dat zo? Ja, in Amerika nou, 100 procent. Er zit wel een verschil in. Want ik wilde zeggen. in andere landen is. is bijvoorbeeld Italië betaalt 176.000 euro voor goud. Ja. En in Singapore kan het zelfs bijna 7 ton worden. Zo? Ja. Kijk. Dus dan is het 30.000 euro voor goud in Nederland. is uh, Nou, niet heel veel. En dat wordt afgeschaft. He. Dit is het laatste jaar dat ze dat betalen. Ja, nou, dat is echt uh, zo stom is dat. Ja, en Teamshoorts krijgen nog minder. Dan heb je voor goud maar 11.000 euro. Je kan ook nog, uh, het is een soort bonus, zeg maar. Maar heb je dus twee plakken, dan krijg je dus maar. Van één van de twee van de beste krijg je ook nog maar uitbetaald. Dus het is best wel karig. Oh. Dus Jitte Leerdam, die heeft uh, op de 1000 meter uh, goud gewonnen. Ja. Die krijgt dan die 30.000, die krijgt voor de zilver op de 500 dan niks meer. Krijgt ze geen geld? Nee. Oh. Lullig. En je moet nou, ook even naar de nee, planten. Dus. De, <laughs> ik denk dat het echt, als topsporter in Nederland... heb je het gewoon echt redelijk karig. al ja, Frank dan. Dit zijn echt week salarissen... voor voetballers. Letterlijk. Ja, dat is waar. Ja, In sommige gevallen zelfs dagvergoeding. Dag dag onkostenvergoeding, die zijn die dan tijd van de maand. Ja. Nou, in Vianen is een uh, illegale hennepkwekerij ontdekt... op een uh, heel bijzondere plek... onder de Jan Blankenbrug. De politie vond 180 planten... verstopt in een technische ruimte van de brug op de A2. Ze zijn allemaal vernietigd... Er zijn er zijn nog geen aanhoudingen. En Rijkswaterstaat merkte een hoge uh, stroomverbruik en zag dat het slot uh, was geforceerd. Zo en de brug ging ook heel langzaam <laughs> naar de En een uh, vreemd verschijnsel op onder andere Facebook, want sommige BN'ers worden daar al meer dan een jaar doodverklaard. Ja. Er staan dan uh, van die valse overlijdensberichten oh. van bekende Nederlanders, zoals Henny Huisman. Uh, ook gts acteurs Wilbert Gieske en Jette van der Meij. En ook uh, Sylvana IJsselmuiden die uh, staat erop. En de Berichten die verwijzen dan naar scam websites of uh, en die worden dan miljoenen keren gedeeld. Dus het is echt een verdienmodel. Ja, het schijnt een organisatie uit Vietnam te zijn die hierachter zit. Die zitten dan Jette van der Mei op te zoeken. Dat ja, die, die, denken, die kijken volgens mij een beetje van: joh, wie zijn er bekend in Nederland en wie zijn er op een bepaalde leeftijd dat het niet gek zou zijn dat je opeens overlijdt. Nou, ja, ja, maar dan, ja, Sylvana IJsselmuiden is toch heel jong. Nee, ja, dat ja. zeg je wel. Die is wel ja. een wonderkant. Kijk, van Henny die, die zegt het zelf ook: van ja, ik ben wel wat gewend en, en in het verleden is wel vaker. gebeurd. Wat, wat ik heel vervelend vind, is mijn vrienden en kennissen die lezen het ook. En die zich helemaal maar te barsten natuurlijk. Het is natuurlijk echt krankzinnig dat een bedrijf dat honderden miljarden waard is... dat zoveel geld verdient, ook met dit soort dingen... dat je, die, dat je het gewoon niet aan kan pakken. Daar nee, is ja, doen er niks aan. Ze, ze doen er helemaal niks aan. Nee. nee. Nou, verhaal. maar voor alle duidelijkheid, Henny is nog niet dood. Nee, is ze gistermiddag nog niet dood. Nee. Nee. Nee. nee. Ja, en er staat een uh, bizar stukje koninklijke studentenhistorie te koop in Leiden, het oude studentenhuis van prinses Beatrix en prinses Margriet. Het is niet uh, zomaar een huis. In een gang zitten naar voluit zo'n duizend antieke delsblauwe tegeltjes. Ja, kortom, als je ooit dacht ik wil wonen alsof ik ook van adel ben, dan is dit wel uh, echt het huis. Maar wat moet het kosten? Ah, dat moet ik er even opzoeken. Want dat is natuurlijk de grote ja, vraag. Ja, dat ik ga, weet jij dat? Oh. We komen hierop terug. We komen hierop terug. Hier terug. Maar je kan het studentenhuis... van Koningin Beel. Dus ja, en dan nog uh, Zweden. Visit Zweden. heeft een winactie waarbij je in uh, één jaar lang... je eigen Zweedse eiland mag gebruiken. Je mag hem niet kopen. Je kan meedoen door een uh, verticale video... van maximaal één minuut in te sturen... waarin je uitlegt waarom jij dan dat eiland verdient. Inschrijven kan nog tot en met 17 april. En opvallend is, miljardairs die zijn uitgesloten... want uh, ze willen luxe neerzetten als rust en natuur. En uh, niet als... Geld, maar ze willen dus als zo eigenlijk mensen binnen harken. Ja, nee. Hartstikke slim. Een eigen eiland in uh, Zweden. vragen vraagt een filmpje te maken. Ja. <laughs> je moet overigens wel anderen uh, tot je eiland toelaten, want dat schijnt verplicht te zijn in Zweden. Ja, right? ja, ja. Dat moest wel. Ja, het is, oh, ja? Ja, dus het is, je hebt je eigen eiland, maar iedereen is welkom. Oké, okay. ja. ja. Overigens hebben we nog even opgezocht wat het huis kost waar koningin Beatrix ook uh, ooit uh, haar studententijd ja. doorbracht. En, ja, je hebt studentenkamertjes van een paar honderd uh, euro per maand, maar uh, dit kost 2,7 miljoen als je het wil kopen. Oh, ja. ja. 2,7 miljoen.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 I'm waiting um. En uh, scar tissue op uh, dit tijdstip. Kwart voor acht is dat. Ochtendshow van 5.38 voor de donderdag. Ja, het wordt vaak gezegd, hè, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Ja. Uh, en we begrijpen elkaar ook vaak niet... Uh, maar uh, om uh, ja, toch vrouwen wat beter uh, ja, door te krijgen... hebben Niels Oosthoek en Martijn Manschot een online serie gemaakt... Uh, waarin zij proberen om vrouwen te doorgronden. En dat doen ze door bijvoorbeeld botox te zetten... net, na, uh, uh, net nagels aan te meten... een uh, Brazilian wax te ondergaan en heel veel andere zaken... waar vrouwen nou ja, normaal gesproken uh, zo maandelijks mee te maken krijgen. Uh, wij hebben een van uh, de makers van de serie, Martijn Manschot, aan de telefoon. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat ja, klinkt wel wakker. Uh, Heb je het zwaar? Ik ben, ik ben nog niet heel wakker, nee. Oh jee, okay, oh jee, oh hey, jee. Een, een serie warte. waarin jullie proberen om, om vrouwen beter te begrijpen. Uh, hoe is dat zo ja. gekomen, dat idee? Eh, uh, ja, goede vraag. Dat is een beetje een. Ook een persoonlijk vraagstuk, denk ik. <laughs> Want ik begrijp vrouwen voor geen meter. Nee. Nee, dat nee, nou, was ja. natuurlijk ook. Dat, was, dat uh, natuurlijk ook steeds meer een beetje het nieuws over gewoon de kloof tussen mannen en vrouwen. Ook op werkvlak. Uh, um, over, over de ongelijkheid, et cetera, et cetera. Ja. En, um, Ja, ik merkte, ik merkte ook. Dus we zaten ook een beetje in een hoekje te denken van. Hoeveel mogelijkheden vrouwen allemaal niet hebben. Als je kijkt naar het, naar het uiterlijke plaatje over hoeveel behandelingen vrouwen allemaal doen. En wat ze allemaal aan hun lichaam doen. En hoe, hoe weinig mannen dat, daar eigenlijk mee te maken krijgen. en hoe, Hoeveel druk er eigenlijk op de vrouw ligt in plaats van bij de man. Dus ja. het dag laten we daar gewoon op een hele grappige manier. eens dus wat licht op schijnen. En eens dus even kijken van hoe is het nou eigenlijk... Om vrouwt zijn en wat, wat, wat zijn al, nou al die dingen waar ze mee te maken krijgen. En wat zijn zo, uh, zo van die dingen die jullie dan uh, als man hebben ondergaan die je normaal gesproken nooit zou doen? Ja, ik heb hem ook zo gelezen bijvoorbeeld. En dat is nu wel gebeurd? Ja, zeker. zeker. het oh, ja. heel erg veel pijn hè? Ja, dat vindt, ja, ja ook, gewoon, ook gewoon heel weird. Gewoon. Ik kan me, een gewoon vonken uit je oksel. Oh. Ja, en het stinkt ook. Haar dat ja, een soort speelt. Ja. Ja. Nou, we zijn. Je hoorde het misschien aan mijn stem. We zijn gisteren uitgegaan op hakken. <lacht> dus je ook denkt. Waarom. <lacht> waarom zou je dat soort schoenen überhaupt aan willen doen? Maar, maar het is wel laat geworden zo te horen. Eh, uh, ja, ja. Ja, ja, ja. We moesten het goed testen, hè. Ja, ja. En jullie hebben volgens mij ook de pijn een beetje weggedronken. <laughs> ja, ja je moet, als je het je test moet goed testen, hè. Ja, belangrijk. Hoe hoge hakken had je dan? Ja, wat was het? Uh, 8 centimeter of zo. Oh, dat is wel uh, serieus. Ja. ja, dat is wel serieus. Ja. En dan is natuurlijk ook nog even de vraag, waar ben je wezen stappen? Want het, ik heb wel eens begrepen dat de straat, met name de, de, de steentjes waar je overheen gaat, die zijn ook redelijk essentieel. Ja, de kasseien, zijn. De kasseien, ja, ja. ja. ja, ja. Ja, je hebt ook allemaal alle, alle, alle, alle soorten steengezegd bij bijgekomen, komen hoor. <laughs> hey, en een Brazilian wax, die hebben jullie ook uh, gehad? Oh. Ja, ja, ja, ja, ook erg pijnlijk kan je stellen. Ja. Nou ja, wat dan maar gewoon echt blijft verbazen. Want er komen, er komen dingen, vrouwen die sturen natuurlijk ook dingen op. Maar er zijn zoveel behandelingen, en er zijn zoveel verschillende opties. Maar ja, als een man echt nog nooit over nagedacht. Het mm. gaat wel echt een wereld voor ons open, moet ik zeggen. Ja, want hoe lang zijn jullie nu bezig met dit project? Ja, nog niet zo lang, misschien een, uh, een maandje anderhalf is. het Maar het, het, het, het, het slaat wel heel erg aan. Het is het soort van de vrouw voelen zich heel erg gezien en mannen zitten uh, ook een beetje van oh ja, wow, dus is eigenlijk helemaal niet zo. Dat ja, bijvoorbeeld. Um, als je met een, met, een, met een vrouw op date gaat... Ja. Ja, je denkt er niet over na wat er allemaal bij komt kijken... voor sommige vrouwen om zich echt klaar te maken. En er gaat soms drie of vier overheen. En de, ja, en dan ben je ook nog ongesteld of zo. Hè? Dan heb je nog buikkrampen, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Maar we hebben bijvoorbeeld dan, dan zo'n zo make-up routine getest. Nou ja, ja, sommige vrouwen zijn gewoon echt uren bezig... om zich klaar te maken. En als je dan als man... Je het me dat afzegd, <laughs> dat is dan heel beladen. Daar heb, je, daar heb je als man nog nooit echt over nagedacht nee, nee, nee, hey, Heb jij je eigen kleur alweer een beetje terug? Want je, je hebt die, die, die spree-ten gedaan, dat zag er echt belachelijk uit. <laughs> ja, ja. <laughs> ik, moet je, ik, ik moet je heerlijk bekennen. Ik, ik zei laatst genieuwd, ik begin mijn kleurtje een beetje te missen. <laughs> de, de eerste twee dagen is heel oranje, maar dat hoort erbij. En daarna heb ik gewoon echt gewoon een lekker kleurtje. Ik denk, oh, nou, <lacht> ja, dit is top. <lacht> dit, dit, dit zou ik wel vaker nog wel doen. Maar het is een serie die, die online te bekijken is. Hoeveel de delen zijn er nu gemaakt door jullie? Um, en mijn hoofd zit er dus dus ja, nu op dag. Veertien is ja, we hebben nu veertien video's gemaakt. Ja, en er zitten er gewoon tussen die meer dan 2 miljoen keer bekeken zijn. Ja, ja, bizar is dat. Ja, nee, het gaat, gaat... Ja, het slaat erg aan. Dus, uh, ja, leuk, leuk om te zien dat het, uh, dat het inderdaad ook uh, zo goed bekeken wordt. Ja. Ja, dat, ja. Wat, wat is het jullie, Gisteren hebben jullie op hakken gelopen. Wat is het volgende project dat jullie aangaan? <laughs> ja, ik ga niet te veel weggeven... Maar... Niels uh, gaat iets met zijn lippen doen. Oh. Oh, nee. Eh, nou, dat kan En, ehm. Uh... <laughs> nee, wat gaat hij zijn lippen laten omsluiten? <laughs> nou, ik zeg niks. <laughs> Fantastisch, we gaan het volgen. Een aanrader voor iedereen uh, die dit wil gaan bekijken. Uh, de serie. Waar, waar kunnen mensen het zien als ze echt benieuwd zijn en jullie nog niet volgen? Ja, uh, we, we cross-posten op Instagram. Dus mijn Instagram-kanaal met mijn uh, Manschot en die van Niels, Niels Oosthoek. Ja. Yeah. En op TikTok heten we Niels en Martijn. Niels en Martijn op TikTok, nou dat moet te vinden zijn. Uh, veel succes met alles wat jullie gaan doen. En ik zou zeggen, kruip weer even lekker je bed in ja dan, ik heb nog wel een beetje dus ik... hadden oh, nee, nee, Martijn, mooie dag. Heel veel plezier daar. Martijn manschot over deze serie die gemaakt wordt uh, om uh, ja, als man de vrouw wat beter te leren kennen en ook te begrijpen wat er schuil gaat achter de, soms de make-up dus... ja, het zijn hysterische films. Ja, het is echt heel grappig ze doen ze, ze schamen zich ook nergens voor. Ze staan onder andere in string staan ze op, op, op de site. Ze staan uh, uh, gespreten, de, de brazilian wax wordt gedaan. Nou, ja, de, alles wat vrouwen dus normaal gesproken, ja, we krijgen steeds meer voor jullie. Eh, ja, heel zo. goed. Ja, en die menstruatiebelt, eh, die zou ik iedereen wel eens, elke man wel eens willen geven. Want dat doen ze ook, om te ervaren wat ja, er kramp dat doen ze ook. Zijn. En uh, die krampen, en dan heb je het nog niet over het geestelijke aspect wat erbij komt. We hebben het echt heel zwaar, mannen. Ja, daar hebben mannen ook last van. Ja. Ja. <laughs> het is 8 voor 8 in de ochtendshow dat van 8. Met zo dadelijk een update over onze 538 uur 8 die eraan zit te komen, 14 maart in het Olympisch Stadion. Wat je dan kunt verwachten, dat hoor je onder andere zo. Ik weet dat je het niet wil.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 Trekken we die fles weer open en dan praten we op als hij weg is. En de volgende mij weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. met zoals gezegd straks dus een update over de vijfde ochtendrun. En we gaan ook, en dat is wel leuk, we kunnen de eerste artiest bekendmaken die daar op gaat treden. Ja, dat is waar. Ja, nee, dat weet ik. Daarom zeg ik het ook. Maar... Nee. <laughs> nee, maar ik heb de artiest gisteren aan de lijn gehad. Oh. <laughs> en uh... was de artiest enthousiast? Hij was zeer enthousiast. Is een dus, Kijk, ja. Het is een hij oh, dus, oh, ja. ja, ja, ja oh, dat is een ja. aanwijzing. Ja. Uh, nou, wie het is, hoor Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig. Handig wanneer je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet. 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.